Vier uur maud Schers met het. En wat Opnieuw een flinke loonsverhoging bij een bank. De Volkskrant meldt dat de topman van Van Lanschot er in een beloningsvoorstel ruim 20% procent op vooruit gaat. En dat komt neer op anderhalf miljoen euro per jaar. De aandeelhouders van Van Landschot moeten wel nog eind volgende maand akkoord gaan. Een maand geleden was er nog veel kritiek op de salarisverhoging van de topman van ING. Die verhoging van 50% procent werd uiteindelijk ingetrokken.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 En de voormalige winnaar van het Eurovisie Songfestival Conchita Wurst, heeft al jaren hif. De vrouw met de baard heeft dat naar buiten gebracht... omdat een ex-vriend, de drag queen met die, met die informatie probeerde te chanteren. De 29-jarige artiest slikt medicijnen en zegt dat het goed gaat met de gezondheid. Conchita Wurst won het Eurovisie Songfestival in 2014... met het liedje Rise Like a Phoenix. Het lokaal is een kans op een beetje regen bij minima rond 9 graden. Overdag eerst veel bewolking met landinwaarts soms een bui. Later meer zon, het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Press. Met Thomas van Vliet. Een welgemeend goedemorgen, het is maandag. De 16e van april, even na vieren. Tijd voor Fris hier op NPO Radio 1, waar wij met elkaar proberen een lekkere, frisse start van onze werkweek voor elkaar te krijgen. En dat moet wel lukken met alles wat op stapel staat. Ik zei het net al, we hebben het over lenzen. Steeds meer ontstekingen in de ogen. Dat komt dan door lenzen. En uh, nou ja, daar heb ik niet zoveel zin om over te praten... aangezien ik een beetje last van mijn oog heb. Uh, Duke, de nieuwe uh, Spotify, de nieuwe Deezer. Gaat dit wel werken? Uh, dat, uh, ja, dat gaan we straks uh, horen. Onder andere wat voor een dag het vandaag is. En uh, we gaan naar een favoriete plek. We gaan naar Schiphol. Maar eerst, eh, voordat we echt aan een nieuwe week beginnen, blikken we zoals altijd even terug op gebeurtenissen van de afgelopen week. En dat doen we in geluid. Herken jij de fragmenten? A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad.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 Ja, in het eerste fragment uh, hoorde je de aankondiging van Donald Trump... dat uh, Syrië gebombardeerd zou worden. Dat gebeurde dan ook uh, afgelopen weekend. Daarna zei Mark Zuckerberg uh, sorry voor het uh, misbruiken van persoonlijke gegevens... van miljoenen Facebookgebruikers. Toen hoorde je, jij was toch die gozer? Hè? Nou, zo leren Chinese studenten dus de Nederlandse taal kwamen we deze week achter. Met songteksten song van uh, Roxanne Hazes. En daarna dood dan met vol. Dit weekend viel hij behoorlijk uh, door de mand. Toen bekend werd dat hij een groot aantal nepfans heeft... om zijn social media te manipuleren. Het laatste fragment was een Amerikaanse vrouw in paniek. Er trok dit weekend heftig weer over het delen van Amerika. Inclusief tornado's. Oh my god, oh my god, oh my god. En ondertussen uh, het uh, tussendoor het bekende fluitje van Monty Python. En deze serie is uh, sinds gisteren op Netflix te vinden. Nou, Dat was het. Uh, dat was afgelopen week. Tijd voor een nieuwe, frisse week. I've called him out to sea I said dive down deep with me But where I need to go he can't breathe I've called him out to sea Now I hear the tide rolling Asking me to look within Back from diving, in. standing at the shoreline. I am trying not to ease up pain by lying, to pull you in or to let you go. I don't know. Van Nina June, nieuwe muziek hier op NPO Radio 1. Uh, muziek die je ongetwijfeld kan vinden op uh, Spotify, Apple Music, Tidal. En ook afgelopen week is er een Nederlandse nieuwe streamingdienst gelanceerd: Duke. Dat is een uh, streamingsdienst van Talpa Radio en uh, samen met de Mediamarkt. En daarmee willen ze het op gaan nemen tegen die grote spelers. Ik spreek hierover uh, met Benjamin Kuiten, de redacteur bij iCulture. Benjamin, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Wat, uh, ja, waar onderscheidt Juke zich van met uh, Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, ga zo maar door? Nou, eigenlijk in de basis is Duke eigenlijk uh, ja, best wel hetzelfde als Spotify, Apple Music en zo maar op. Maar ze onderscheiden zich vooral met, uh, met eigen Nederlandse content en dan in de vorm van uh, radiozenders. Dus je kan gewoon naar radiozenders luisteren van de NPO en al die andere radiozenders. En uh, je vindt er vooral, uh, ook afspeellijsten van BN'ers. Dat is eigenlijk waar ze zich mee willen onderscheiden. Dus okay. ik er, uh, als, je, als je bent fan van uh, van Ilse de Lange... of van Arme uh, <coughs> van, uh, van, van Buren, dan vind je daar afspeellijsten van hun. En dan, uh, ja, als je daar heel erg fan van... dus dan kan je makkelijk uh, naar de muziek, favoriete muziek luisteren... van die, van die, die specifieke artiesten. Oké. Okay. En uh, waarom doen dat, Talpa dat, en uh, Mediamarkt dit? Waarom zijn ze hier ingedoken? Ja, ik denk vooral omdat ze hier, omdat ze hier marketing zien. Uh, er zijn in Nederland inmiddels um, 6,3 miljoen mensen met een Spotify-account, 1,1 uh, miljoen mensen met een Apple Music-account en er zijn nog 800.000 mensen met een Deezer-account. Met uh, mm. Dus ja, daar dus, valt gewoon er zit geld in te verdienen, denk ik. Um, dus ja, dat, dat zal de belangrijkste reden zijn om, om daarin te springen. Ja. Heb jij verder al een beetje mee uh, ja, een beetje, een beetje wat de voor- en nadelen zijn van Juke? Uh, van ja, ik heb er een beetje mee zitten. Ik heb een beetje uh, ik heb een, choice, een account aangemaakt. En ja, uh, het, het, het, qua aanbod is het, is het eigenlijk nagenoeg hetzelfde als, mm -hmm. als, als de andere. Um, maar het, het, het, het grote nadeel van Juke ten opzichte van bijvoorbeeld Spotify is dat je bij Juke. Ja, je, je, je kan een gratis account aanmaken, maar dan luister je naar slechts 30 seconden voor per, per nummer. Dus je kan geen hele, hele nummer luisteren. Je kan dan wel naar, naar de het luisteren, maar goed, er zijn er ook andere manieren voor om uh, online naar, uh, naar de het te luisteren. En, uh, Dus het, het, het is niet echt een gratis abonnement. En dat heb je natuurlijk bij Spotify wel. Dus. Ik denk dat het lastig gaat worden voor Duke om, om, ja, om, om dat streven van uh, 1 miljoen gebruikers binnen twee jaar te gaan halen. Ook omdat het qua, qua prijs is het, is het niet goedkoper dan, dan een Apple Music of een Spotify, want er zijn bijvoorbeeld ook geen en gezinsabonnementen waarbij je kan delen met meerdere gebruikers, zodat je dan geld kan besparen. Dat heeft Juke niet. Hm. Dus ja, dat is lastig, denk ik. Dit, zijn, dit klinkt allemaal een beetje... Je hebt volgens mij voornamelijk de nadelen opgenoemd. Wat vind jij dan goed aan, aan Juke? Nou, ik, ik vind op zich... Uh, de, de insteek met, met, met Nederlandse artiesten en met de stations, dat vind ik op zich, dat ik op zich goed. Dat, dat, dat is er nog niet echt zo. Op die manier. Er is niet echt een zeg maar een, een Nederlandse Spotify. Kijk, dat heb je met streamingdiensten wel. Bijvoorbeeld je hebt uh, Netflix en je hebt ook Videoland als, als zeg maar een Nederlandse tegenhanger. Dat heb je in Nederland met, qua muziekdiensten niet echt. Je hebt wel hits NL, maar daar vind je echt alleen maar uh, Nederlandstalige muziek. Mm. Maar het is niet echt een, een Nederlandse uh, variant van Spotify en dat wil natuurlijk uh, duidelijk zijn. En op zich is dat, uh, is, is, is, is dat wel goed. Dus ja, Stel je bent inderdaad heel erg fan van Justo van, van Lange of, of Arne van Buren en je wil graag uh, ja, hun favoriete muziek uh, uh, volgen, dan, dan kan dat met Duke. En dat is op zich, uh, vind ik niet, op ja. zich geen verkeerde insteek. Ja, als we nou een beetje de balans op gaan maken uh, en het vergelijken met hun uh, met concurrenten, uh, Spotify, Apple Music noemde ik al, Tidal, Deezer, Google Play, Kobus, TuneIn, Napster. Uh, en er zijn er nog heel veel meer die ik vergeet. Maakt het ja. dan een kans? Want ik heb zelf altijd het idee, als er dan uh, bijvoorbeeld een, uh, een concurrent voor een dienst als uh, Netflix komt, dan denk van nou, ja, uh, lekker video's kijken, succes, maar de concurrentie is moorden. Hoe zit dat met ja. Duke? Ja, dat, dat, dat, dat is erg lastig. Uh, kijk, we hebben laatst op iCulture ook een peiling gedaan van, uh, ja, wat zou voor jou een reden zijn om over te stappen naar een andere muziekdienst? Hmm. Kijk, wat dat is wat, wat Duke uiteindelijk toch wel wil, dat mensen daar een abonnement gaan nemen. Nou, eigenlijk zijn gewoon veruit de meeste mensen gewoon tevreden met wat ze hebben momenteel. Um, ja, een, een lagere prijs zou reden kunnen zijn over stappen. Nou, dat heeft Duke niet. Um, en bijvoorbeeld Apple Music gebruikers, ja, die kiezen daarvoor omdat die integratie gewoon met, met Apple producten heel erg goed is. Dus samenwerking, je hebt overal kun je gewoon naar je muziek luisteren. En nou, dat en mist Duke ook een beetje. Dus ja, ik denk dat dat erg lastig gaat worden, wel. Om, om, om toch die 1 miljoen mensen aan zich te laten binden. En ja, er ja, is ook niet echt een. een qua, qua aanbod is het verder over het algemeen wel hetzelfde. Dus ook daar kun je niet echt in, in, in specialiseren. Dus ja, ik, ik denk dat het wel lastig wordt. Het uh, gaat een flinke kluif maar, worden voor, uh, voor Talpa ja, en, uh, en Mediamarkt. Ja, ja. ja, ja. ja. Precies. En ook, uh, kijk bij, hebt, bij Deezer kun je bijvoorbeeld ook via je provider een, een goedkope abonnement afsluiten. Ja, en misschien als Duke als, als, uh, een samenwerking aangaat met een Nederlands provider, dat ze daar nog, nog wel een slag kunnen slaan met, met, met nieuwe abonnementen. Maar ik denk dat het vooral op dat gebied, dat ze daar nog wel wat te winnen valt. Ja, nou, het, het is me maar helder Benjamin Kuiten van uh, iCulture. Dankjewel. Ja, en uh, blijf lekker gedaan. muziek luisteren. En schrijven over alle ja, mooie maar... diensten. Dat ga, ga ik zeker doen. Fijne dag. Oké. Okay. Nou, dat zullen we nodig hebben. Nee hoor. Alhoewel, um, ho als ik het over het volgende onderwerp ga hebben... Uh, begint het nu al een beetje te, te kriebelen en uh, te jeuken. Vooral in mijn ogen dan. Twee miljoen Nederlanders die eraan uh, gaan lenzen. Uh, en uh, tot u spreekt er een van. Uh, maar dat doen ze niet allemaal even hygiënisch. Uh, ja, dat probeer ik dan weer wel. Uh, blijkt dat steeds meer mensen een oogontsteking krijgen... doordat er slordig met uh, lenzen wordt omgegaan. Uh, Jeroen Mulder, docent optometrie aan de Hogeschool Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, uh, slordig omgaan met lenzen. Dan moet ik even kijken hoe ik mijn eigen uh, ooghygiëne dan erbij gesteld is. Uh, waar moet ik aan denken? Um... Hoe bedoel je waar ik aan nou ja, dus Bij slordig omgaan met, met omgaan met lenzen, uh, da daar krijgen we dus uh, mensen problemen mee. Uh, ja, wat wat versta je onder slordig omgaan met lenzen? Nou, er zijn eigenlijk uh, acht hoofdzaken uh, die waar, waar, niet, waar het misgaat in de compliance, dat is eigenlijk hoe je met, met de lens om moet gaan. Mm -hmm. Dat is uh, slapen met lens in. Ja. Dus, dus je lens uh, uh, s'nachts inhouden, je lensdoosje niet vervangen. Mm -hmm. Dus niet nadat je uh, de fles vloeistof op is, zowel de, lensdoosje, of de vloeistof als de lensdoos uh, vervangen. onvolledige hygiëne. Dus wel handen wassen, maar bijvoorbeeld niet je handen wassen met, met zeep. Ja. Want zeep zorgt juist voor dat de bacteriën er vanaf gaan. Kraanwater bij het gebruik van lenzen. Dat is eigenlijk een, een enorm uh, taboe. En in kraanwater zitten, zitten ook bacteriën en die kunnen een enorme infectie veroorzaken. De akante meubelen. Mm -hmm. Zwemmen met lenzen in. Zwemmen met, met, met name in, in zoet water. Er zitten ook bacteriën in. Die komen bij de contactlens en kunnen voor een been voor veroorzaken. Yeah. Te lang moet je lenzen doen. Yeah. Dus je maandlenzen in plaats van een maand, anderhalve maand, soms nog langer dragen. Het bijvullen van de vloeistof. Als je zorgens je uh, lenzen hebt ingedaan in plaats van je vloeistof weg te gooien, s'avonds. Dezelfde vloes gebruiken die een beetje aanvullen. Het is een flinke lijst aan dingen die je, die je verkeerd kan doen. Waarom zijn mensen zo slordig? Um, het, is, het, is, het is met name de groep uh, tieners, tussen de 15 en 25 jaar. En die hebben een, uh, een iets andere levensstijl als uh, zowel jongere kinderen als, uh, als ouderen, zeg maar. Is dat ook een groep die meer lenzen zijn gaan dragen de afgelopen jaren? Dat hoeft niet. Nee hoor, nee nee, nee. dat is ongeveer gelijk. Okay. Maar, maar het probleem is natuurlijk dat, ik, dat, dat een ontsteking in een, in een klein hoekje zit. Kijk, dan zou je nou, als je bij wijze van spreken drie keer je handen niet wast... Uh, meteen een ontsteking krijgen. En dan zou de, de, dan zou de kans dat je je handen wast natuurlijk veel groter worden. Mm -hmm. Maar um, er is onderzoek gedaan naar de kans op een infectie bij het, uh, bij het lensdragen. En dan blijkt dat als je daglensen draagt dat je in in de 10.000 jaar dat jij zelf lenzen draagt... dat je twee keer een ontsteking draagt. Dat is natuurlijk relatief klein. Dat is relatief maar klein. Maar wat, wat je net al vertelde... er zijn wel 2 miljoen lensdragers in Nederland. Ja, ja, ja, ja. Dus dat levert dan eigenlijk nog wel een boel uh, problemen op. Ik, ik, er is ook iets wat, wat ik uh, hoor in mijn omgeving... is dat mensen uh, niet meer naar opticiëns gaan... maar online lenzen kopen... Um, en dan misschien uitleg missen. Is, is dat een, een, een reden door de, ook door de stijging dat er meer mensen last uit krijgen van hun ogen door oogomsteking? Absoluut, ik denk van wel. En niet zozeer dat, omdat het online beschikbaar is, maar omdat mensen niet meer voor controle gaan. Ja, maar dat blijft, dat blijft ja, heel dat belangrijk. Zeker, ik denk dat het zeker verstandig is om uh, met regelmaat, eens in het half jaar of eens in, in het jaar, je, je ogen te laten controleren. Ja. Dus um, het feit dat je daar uh, ook informatie krijgt over hoe je met je lens om moet gaan. Wat gewoon even een, uh, een reality check zou ja. moeten zijn. Want daar, waar, daar ben ik wel even nou. benieuwd naar. We hebben net dingen gehoord van jou die, uh, die je niet moet doen. Dus uh, je lensenvloeistof ja. aanvullen, uh, uh, zwemmen. Ja, ja, ik dacht, wel, ja, als ik niet zwem met mijn lens dan zie ik niks. Maar oké, okay, dat. dat... Ja, maar kan je, je zou een duiker kunnen dragen. En um, een daglens bijvoorbeeld. Ja. Een daglens, die wil je natuurlijk weg uh, naar, dat je uh, je ja, map gebruikt. Natuurlijk. Ja, en die gaan niet en de dag daarna er je... weer in. Precies. Nee, en dus als zou je, zou je die lenzen vervangen voor daglensen... Ja, dan vallen natuurlijk best wel een groot, uh, groot aantal problemen weg. Ja. En daarom is de kans dat je met een daglens een infectie krijgt... ook het kleinste van alle lenzen die worden gedragen. Ja. Wat, wat, heb jij nog, wat, wat Heb jij nog meer tips van hoe we wel moeten uh, onze ogen moet, en lens moeten schoonhouden? Ik, wat heel belangrijk is, is dat je, dat je de, de compliance regels uh, opvolgt... Die, uh, die je op een driftje vertelt. En dat uh, is in feite een kleine moeite. En dat zorgt ervoor dat de kans op een infectie heel erg klein wordt. Ja. En als je het idee hebt dat er iets niet helemaal goed zit, gelijk naar je optisch gaan. Of, uh, um, of sowieso ja. regelmatig ja. laten controleren. dus. Ik zou, ik zou sowieso één keer een half jaar of één keer een jaar voor controle gaan. Ja. En dan, uh, en dan is de kans op, uh, nou ja, op, op uh, problemen, uh, bacteriën die ophopen, uh, tranen die er niet doorkomen, dat soort dingen, die, dat, dat zijn dan zaken die. Uh, nou ja, als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. Nou ja, kijk, wat, wat heel erg belangrijk is... mocht je een rood oog hebben of irritatie hebben... vraag de lens niet door, doe de lens uit... en laat het controleren. Ja. En dat kan je dan het beste doen bij iemand... die een, uh, die een microscoop heeft. Dus dat is een, om het een of een contactnachspecialist... Mm -hmm. die naar het oog gaan kijken... en als het een, een, een, een uh, onschuldige irritatie is... dan is het niet van de hand. Maar als er wel een infectie is... Het kan er op korte termijn geschakeld worden. Precies. Want er zijn namelijk kleine beestjes... die in uh, een relatief kleine tijd... toch heel veel, uh, heel veel uh, problemen kunnen veroorzaken. Ja. Het hoornvlies, dus het voorste laagje van het oog... het doorzichtige laagje... is in feite gewoon huid. En als je op je arm, op je huid... een, uh, een liptekentje krijgt... omdat met je een keertje een ontstekentje uh, hebt gehad... is het niet zo erg. Maar op het hoornvlies is het natuurlijk transparant. Ja. En als het... Uh, als, ons, als er een, uh, een littekentje komt, ook, hoe klein en ook, ja, dan is is, ook, wordt dan het, wordt het oog minder transparant en heb je daar meteen last van. Precies. En dat is niet iets wat, wat dan ook weer makkelijk verdwijnt? Nee. een nee, ons, onschuldige uh, uh, ontstekend, dat, dat, dat, dat verdwijnt en het zit vaak een beetje meer in de, in de periferie. Maar een, uh, een flinke infectie, dat uh, kan echt absoluut voor langdurige problemen zorgen. En kunnen mensen zelfs uh, functioneel blind maken. Ja, en dat, en dat is natuurlijk iets en wat je niet wil. Functioneel <laughs> blind betekent... Nee, functioneel blind betekent met, niet dat je niets meer ziet... maar dat je gewoon moeite hebt met bijvoorbeeld het, uh, met je werk... met een beeldscherm bekijken. Ja, ja. Uh, het, het begint niet dus, dus niet. Bij, bij opletten en als je ergens last van krijgt uh, ja, ingrijpen. Uh, Jeroen ja, Mulder, docent optometrie aan de Hogeschool Utrecht. Dankjewel. Graag gedaan. En een fijne week. Vanzelfde. Dag. This is Justin Timberlake. Say something. my heart somewhere I wanna go there Still I don't go there Everybody Justin yes Timberlake, Say Something, uh, maar er zingt Sometimes nog iemand mee. Say, say is to say Just Say Nothing. Hij eindigt een beetje abrupt, maar dat is helemaal niet erg. En wie dat uh, meezingt, dat, uh, dat hoor je zo. Fris. Dat gaat Matthias vertellen. Ja, dat ga ik ze even vertellen. Want uh, ja, zoals je van ons gewend bent, ga ik, uh, we nemen je iedere week mee uh, het internet op. En dan uh, gaan we het hebben met jou over de trending topics. Ja, wat gebeurt er allemaal op de social media, onder andere uh, uh, ja. in de wereld. Ja, en uh, ja, dat kan overal zijn. En voor het eerste geval neem ik even mee naar uh, Amerika. Nou, je verzint het niet. Uh, ben je een beetje fan van country muziek, uh, Thomas? Uh, op zijn tijd. Op zijn tijd. Nou, dan is dit misschien wel uh, voor jou een, een, een leuk dingetje. Want uh, op dit moment is er in Amerika uh, de 53e editie van de Academy of Country Awards. Oftewel de ACM Awards, worden ze ook wel genoemd. In het uh, MGM Green Garden Arena, daar zijn momenteel heel veel uh, artiesten. Country artiesten die uh, ja, afwachten of zij een uh, prijs gaan winnen in hun genre. Uh, ja, je hoorde net uh, Chris, uh, Chris uh, Stapleton. Ja, die zong uh, dat nummer samen met uh, Justin Timberlake. Met Justin Timberlake, ja. lekker nummertje. Um, hij heeft het album van het jaar gewonnen, uh, From A Room. Is overigens niet het uh, album waar ook die track die je net draait. Nee, komt, dit komt van het album van, van, van Justin af. En uh, Chris heeft natuurlijk zelf ook wel paardjes gemaakt. Ja, ja klopt. Dus. Ja. En nou ja, er zijn natuurlijk ook andere te, prijzen te bemachtigen. Want ja, het zou een beetje lorrig zijn als je maar één prijs uitdult. Uh, de song van het jaar bijvoorbeeld, uh, Tin Man, uh, Miranda Lambert. En uh, die klinkt uh, zo... Foto hè het is echt een heel zoet country -leadje. Ja, is, die, die is echt in de gevallen ook. Dus. Ja, ja, Song van het Jaar uh, gewonnen. Okay. Dus, uh, ja, dat is een mooie prijs. Best een grote prijs ook. Dus uh, van, uh, gefeliciteerd van Hey, uh, je hebt misschien wel meegekregen PSV-kampioen gisteren. Allemaal een beetje oud nieuws natuurlijk al. Uh, er is gisteravond nog wat gebeurd. Want ja, je hebt ook een verliezer. En dat is in dit geval Ajax. Yeah. Uh, de spelersbus is uh, opgewacht door uh, fans uh, van Ajax en die hebben Edwin van der Zart, uh, technisch directeur, uh, naar buiten geroepen en om verhaal gevraagd. En er gaat op Twitter een gerucht dat uh, ja, bij die uh, opwachting uh, speler Spelesiech aangevallen is oh. uh, en uh, hij zou geslagen zijn. En ja, er worden heel veel tweets over, uh, over het land ingestuurd en mensen zijn best wel uh, in oproer over, want is het waar of niet? Wat of... denk jij? Ik denk het niet. Uh, ik heb iemand gesproken via Twitter die het uh, ontkent. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen dat ze het wel gezien hebben. Uh, officiële kanalen laten nog niks weten, maar we houden het voor jullie in de gaten. En uh, mocht het zo zijn, dan uh, hoor je dat van ons natuurlijk. Mm -hmm. um, nou, je hebt op Twitter mensen reageren op de meeste manieren. Bijvoorbeeld eentje die zegt, van, nou, zijn dit dan echte fans? Uh, nee, nee, dit zijn slapjaners die het stadion in het fik steken. Uh, deze supporters gaan we bijvoorbeeld tegen de aankomende wedstrijd tegen VVV niet terugzien. Ja goed, uh, we gaan het meemaken. We houden jullie dus op de hoogte. Hey, wil ik je nog eventjes meenemen naar uh, Televisieland? Uh, mm -hmm. Onze man in Teheran. Ja. Zeg je dat wat? Ja, dat is een tv-programma. Dat is een tv-programma. En het is nu uh, de tweede serie die uh, op televisie draait. Het is, uh, de eerste serie was best wel groot succes. En uh, op dit moment is dus ook de tweede serie uh, online. En er wordt ook veel over getwitterd. Uh, weer met veel plezier gekeken, zegt uh, Bianca Buusma. Uh, een mooie eerste serie, maar dit was uh, ook onwijs mooi. En ook was goed te zien hoe het uh, in zulke landen eraan toe gaat. Want het beeld is vaak niet goed wat wij hier hebben. Ik weet niet, heb jij een beetje een beeld van Iran? Ik denk dat het een heel mooi land is. Een heel bijzonder land. Om, om ja, rond te kunnen kijken, ja, ik denk het ook wel. Maar ik, ik heb nog niet gezien. Ik ga, het, ik ga het zeker even terugkijken. Het land of de serie. De, serie? de serie is. En dus ook een <laughs> beetje dat land dan, hè? Matthias, ja. yes, dankjewel. Yes, tot straks. Fris. Ja, vorige week uh, overleed plotseling de 23-jarige wielrenner Michael Golaarts. Uh, als gevolg van een hartaanval. Uh, verschrikkelijk. Het heeft mij de hele week bezig gehouden. Uh, het is ook niet, de enige, of de, de, niet de, het enige verhaal dat we kennen... van de jonge topsporters hier, die kampen met hart falen. Ja, ik dacht toch, daar, daar moeten we even... Daar wil ik toch even bij stilstaan. Het lijkt namelijk alsof we de laatste tijd dat veel vaker tegenkomen. En um, uh, uh, cardioloog Menno Baars uh, van Hartkliniek Nederland... Die, uh, ja, die, die, legt, die legt me uit waarom jonge topsporters te maken kunnen krijgen... met een, uh, met een hartstilstand. Dat komt omdat uh, bij jonge mensen het meestal gaat om een erfelijke... Een, een, een, een genetische aandoening van het hart. Dat is meestal onder de 40, 35 jaar gaat het daarom bij, uh, bij sporters als we praten over plotsklaps overlijden op het sportveld. Bij oudere mensen is het ook meestal het hart wat het probleem geeft... Uh, wat leidt tot een reanimatie, maar dan gaat het meestal om verworven aandoeningen... om slagaderverkalking, hè, dichtgeslipte bloedvaten op hogere leeftijd. Bij sporters die ook waarschijnlijk heel gezond zijn... en die voelen zich ook kiplekker, gaat het dus meestal om een genetische aandoening... een erfelijke aandoening. En dan praat ik over erfelijke aandoeningen zoals hartspierziekte, verdikte hartspier. of een elektrische afwijking van de hartspier. die zomaar kan leiden tot een uh, ritmestoornis. of ook wel uh, problemen die erfelijk zijn in de grote lichaamslaggade, de aorta. Ja, topsporters die worden natuurlijk goed in de gaten gehouden met behulp van allerlei screenings. Uh, maar ja, hoe detecte detecteer je nou risico's bij sporters. die zich doorgaans kip lekker voelen? Nou, en dan is genetische screening waarschijnlijk de sleutel. He, en het is de vraag of we niet alle topsporters he, DNA zouden moeten gaan testen. Maar van de andere kant is de wetenschap gewoon nog niet zo ver dat je daar ook 100%... Als je een erfelijke afwijking hebt, he, wat ik dus net al zei, zegt dat ook nog niets over het ooit later krijgen. He, want van een plots dood. Het probleem is dat die erfelijke ziektes zich ontwikkelen. He, dus wat er nu nog niet is, kan er misschien op 25 jaar geleefd of op 35 jaar geleden wel zijn. Ja, ik praat erover door met Bart Vriens, uh, profvoetballer. Uh, bij Sparta-Rotterdam uh, verdediger. Goedemorgen, Bart. Yes, goedemorgen. Hoe, uh, hoe was jouw weekend? Uh, oh, dat is wel eens beter geweest. <laughs> ja, nou... Maar, uh, wij hebben een, uh, een ongelofelijke pak slagen in Arnhem gekregen. Dus ja. uh, daar, daar moeten we nog even van bij komen. Nou, dan gaan we het gewoon even over andere dingen hebben. Um, toen, je, toen je bij FC Utrecht speelde in de jeugdselectie... Uh, ja, toen overleed er bij, bij jullie ook iemand uit het eerste elftal aan de harteval. Uh, David Di Tomasso. Dat uh, zullen veel mensen ja. nog wel weten. Wat, wat heb jij daar toen van meegekregen? Wat weet je daar nog van? Um, nou, ik, ik was inderdaad jeugdspeler. Ik was er niet uh, heel direct bij betrokken. Maar uh, ik kreeg dat bericht natuurlijk ook binnen. En nou, dat was een uh, ja, grote, grote schok binnen de hele club. Dat was een hele bedrukte stemming. En ik, uh, ik was zelf ook aanwezig bij die uh, uh, uh, soort begrafenisceremonie, ja. afscheidsceremonie in het stadion. Nou, dat dat, dat maakte allemaal wel indruk. Het was een, uh, een, uh, ja, een hele nare situatie. Uh, zeker omdat... Uh, die zo uh, een hele gewaardeerde en goede speler was. Die ja. geloof ik één of twee dagen eerder nog een, uh, uh, uitgeroepen werd. Tot men dat een match een hele goede wedstrijd speelde. En uh, ja, twee dagen later werd hij niet meer wakker. Dus dat was een, uh, ja, een hele vervelende situatie natuurlijk. Ja, dan denk je daar op zo'n moment dan uh, ook over na? Over je eigen gezondheid? Of, of het jezelf ook zou kunnen overkomen bijvoorbeeld? Um... Nee, ik geloof het niet. Nee, ik geloof het niet. Dat is uh, in de loop der jaren wel uh, een beetje gegroeid... doordat die, uh, dat er steeds meer berichten binnenkwamen... van voetballers en andere sporters... die, uh, ja, die eigenlijk zomaar uh, overleden door hartfalen. Um, maar dat is niet iets wat... Uh, uh, wat mij bijvoorbeeld op het veld of, uh, of, of tijdens wedstrijden of rondom wedstrijden bezighoudt nee. Is dat dan iets wat je, wat je, wat je wegstopt of, of uh, word je daarin begeleid bijvoorbeeld? Dat je denkt nou ja het, het kan maar uh, laat ik me daar niet druk om maken. Uh, nee het, het blijft toch uh, ondanks dat je het af en toe hoort blijft het toch voelen als een risico dat nogal ver weg is ofzo. Uh, ja, misschien is het een wat naïve gedachte, maar ik, uh, ik, ik voel me gezond. En ik uh, uh, word erop getest. En uh, dat, dat, moet, dat moet maar uh, voldoende zijn dan. Ik denk dat, niet dat het heel gezond is om daar dagelijks bij stil te staan. Om, uh, ja, om, om deze reden. En uh, ja, verder lijkt het als je, alsof je als voetballer ook niet... Uh, ...iedere dag volledig over de kling wordt gejaagd. Misschien in tegenstelling tot... Uh, Um, nieuwrenners of, uh, of marathonlopers. Ik heb het idee dat die, uh, die harten het nog zwaarder te verduren hebben. Ja. Um, maar nee, het is niet iets waar ik, uh, waar ik dagelijks voor stilsta. Nee. En hoe gaat dat dan uh, qua keuringen? Hoe vaak heb jij bijvoorbeeld medische keuringen? Hoe... Um, ja, dat is geloof ik... ben uh, ik niet helemaal zeker. Maar dat is, dat is meestal jaarlijks. En anders gebeurt het sowieso bij... Uh, uh, bij een nieuw contract of bij een overgang naar een nieuwe club... daar word je eigenlijk altijd medisch gekeurd. Mm -hmm. um, ja, dus in mijn, in mijn herinnering is dat wel al, weet ik veel... in mijn geval, een keer of vier gebeurd of zo. Yeah. Um, ja, en, en dat... Uh, dat is waarschijnlijk niet waterdicht... want er zijn zeker uh, uh, spelers die, uh, die zoiets vervelend zijn overkomen... die zijn ongetwijfeld ook getest daarop geweest. Mm. Uh, maar het geeft toch wel even een... Uh, uh, ja een prettig steuntje in de rug uh, na, na al die verhalen die we de afgelopen jaren hebben gehoord. Precies, ja. En, en, de, en de, de, de risico's die, die je misschien die er zouden kunnen zijn, ja... Ik bedoel, je, je wil gewoon uh, voetballen en je wil winnen. Ja, dat, uh, dat, dat, dat lijkt me duidelijk. Uh, dat lijkt me duidelijk, maar het, is, uh, ja, het, blijft, het blijft een schok als je... Als je uh, ja, als je verhalen hoort die, ja. die wel heel dichtbij komen. En die van uh, Nouri afgelopen zomer is natuurlijk daar het grootste voorbeeld van, denk ik. Ja, um, maar dat is niet, ik heb niet het gevoel dat, dat uh, zowel mijn teamgenoten als ik daar, uh, daar nog dagelijks mee rondlopen. Um, door uh, ja, met angst en beven in het lijf uh, nee. het veld op te Nee, Dat is toch ja. misschien een beetje een even gedachte, maar uh, we hebben toch allemaal de hoop en het gevoel dat het ons niet zal overkomen. Precies. Ja, dan nog een laatste opmerking van uh, Carlo Mijn op Baars, die we net hoorden. Het allerbelangrijkste is, hè, zolang deze discussie nog voert... van wat moeten we nu gaan doen, moeten we grootschaals gaan screenen of nog niet... is dat alle sportverenigingen, sportvelden zich er goed van bewust van is... van dit fenomeen en dat alle sportvelden uitgerust zijn van AED's... dat zijn die reanimatiekastjes, dat die snel bij de hand zijn... Hè, en dat als een sporter ter aarde stort, dat er niet gedacht wordt van... hé, hey, wat zou, dan, zou er dan, iets aan zijn knie zijn of wat dan ook... Maar er moet, moet direct worden gedacht: van, is er niet een hartstilstand? En direct worden gekeken of er gereanimeerd moet worden. Ja, Bart Vriens, uh, verdediger bij Sparta. Um, afgelopen week, uh, nou ja, dat die, uh, die was misschien niet een van je beste. Gaat er komen gaat van jullie beste? Uh, gaat uh, komende week beter worden? <laughs> nou ja, we zullen wel moeten. We hebben, uh, uh, we hebben nog maar weinig kansen om, uh, uh, om het om te draaien. En uh, geloof ik dat uh, uh, komende woensdag staat alweer een, uh, een wedstrijdprogramma. Dus we gaan, ja, we gaan aan de bak. Bart, zet hem op, hè. Yes, dankjewel. Dankjewel. Van mijn favoriete nummers uit de jaren 80, uh, 1985 om precies te zijn. Ik was toen uh, 1. Marillion, Kelly hier op NPO Radio 1 in Fris. Het is 16 april vandaag uh, en zonder dat je het misschien wist... is het een heel bijzondere dag vandaag. Uh, de Week van de Teken is begonnen, het volgende uur hoor je daar meer over... en verder is het uh, De Week van het Jonge Kind. En straks komt er een boek uit, uh, maar daarin uh, met daarin memoires van deze man. Ik zal maar niet zeggen wat ik van mezelf denk, maar wat ik denk wat de mensen denken. Doortastend. En ik denk eh, dat er nog wat mensen zullen zeggen... ja, maar dat sociale gevoel dat heeft toch een beetje gehaperd met al die harde maatregelen. Ja, onze langzittende premier ooit, Ruud Lubbers. Afgelopen februari overleed hij. En vandaag komen dus zijn memoires uit. Maar het is sowieso een, een politiek interessante dag. Uh, vandaag, precies 16 jaar geleden... Zagen we dit op tv? Het was een dramatische nacht in Den Haag. Hans Wiegel heeft eigenhandig het voortbestaan van Paars 2 op het spel gezet. Het kabinet is om 11 uur vanochtend bijeengekomen om de ontstaande crisis te bespreken. Ja, een paar dagen daarvoor was het eindrapport uh, gepubliceerd over Srebrenica. En naar aanleiding daarvan besloot het kabinet Kok 2 uh, zijn ontslag in te dienen. Nog geen maand voordat er verkiezingen waren. En dan gaan we terug naar 1972. En 9. We have ignition sequence start. The engine is now building up to 7,7 miljoen pounds of thrust. Yeah. We have a launch en and we have a lift off. We'll be back. Op 16 april 1972 ging Apollo 16 de lucht in op weg naar de maan. Uh, en daar ging het maar net goed, want ze hadden nauwelijks zicht. Uh, een van de poten van de maanlander kwam maar een paar meter naast een enorm diepe krater terecht. Het liep dus gelukkig uiteindelijk goed af... En dan is het vandaag ook een uitstekend moment om de Pink Panther films maar eens uit de kast te halen, van stal te halen. En waarom? Nou, omdat het de geboortedag is van Henry, Henry Mancini, die heel veel filmmuziek maakte in zijn leven. Maar toch vooral bekend werd door deze. Ja, hij is nu alweer afgelopen, heerlijk. Uh, het is trouwens ook nog de verjaardag van uh, Charles Groenhuizen, Epke Zonderland, Ronnie Flex. En uh, helaas kunnen we het niet meer met hem vieren. Maar deze fijne vent zou 51 jaar geworden zijn. Ik vind het zo erg dat ik bijna deze steen hier uh, door die ruit heen zou keilen. <lacht> Weet je wat? Ik doe het ook gewoon. Ik heb ingebroken en er gebeurt niks! Ja, Bart de Graaf natuurlijk. Hij is maar 35 jaar geworden. En tot slot gaan ze vandaag in de arena voor het eerst een uh, taxidrone testen. Een soort uh, kleine helikopter is dat. En de kans is groot dat er vandaag of morgen bij je aangebeld wordt... door het uh, Nationaal Fonds Kinderhulp. Want die beginnen vandaag met hun collecten. Nou Tot zover uh, 16 april. Uh, mocht ik iets vergeten zijn, uh, geef dan vooral de schuld aan mijn redactie. De zijn het, staat hier op papier. Dat heeft de redactie zelf geschreven, ik zweer het je. Uh, of stuur een appje met de Radio 1-app. Thomas van Vliet. <lacht> ik word echt heel boos aangekeken. Nee, um, elke week kijk ik even in het brein, dat uh, doen we met elkaar, het brein van student Stijn. Uh, door zijn eigen kleine Brabantse studentenbrilletje. Kijkt hij naar de wereld en denkt er het zijn van. Er zijn twee momenten in het jaar waarop ik oliebollen eet. Met oud en nieuw, als ik met een halfdronken kop en een fles champagne... buiten naar ontploffende rotjes sta te kijken... en tijdens de kermis bij mij in het dorp. Als mijn oma tussen alle toeters en bellen door... een zak overheerlijke warme deegballen voor me op het dorpsplein is gaan halen. Ik eet ze dus maar twee keer per jaar. Maar eigenlijk lust ik ze het hele jaar door. Het eerste Nederlandse recept van deze oer-Hollandse lekkernij... stamt ergens uit de 16e eeuw. Een paar maanden later waren het een paar emigranten die het recept meenamen naar Amerika... waar de oliebol uiteindelijk evolueerde tot een donut. Of, zoals ik het meestal noem, een koude oliebol met een gat in het midden. En inmiddels gaan die koude oliebollen met een gat in het midden de hele wereld over. Zo erg de wereld over dat er bijna iedere maand wel een nieuwe vestiging... van een donutgigant in een Nederlandse stad wordt geopend. En op zich is dat prima, heerlijk al die culturele kruisbestuiving. Omdat onze wereld tegenwoordig op honderdduizend verschillende manieren verbonden is, komen er in ons land allemaal etentjes uit andere landen. En op die manier kunnen we kennis maken met etensmaken die we nog nooit eerder hebben geproefd. Maar toch heb ik daar steeds meer moeite mee. Iedere keer als er een nieuwe Amerikaanse keten in ons land vestigt, zoals die bekende donutgigant, dan is het hele land volledig in rep en roer. Mensen dichten dagenlang in slaapzakken voor de deur om kans te maken op een jaar lang gratis donuts en doen alsof ze in hun hele leven nog nooit wat lekkers op hebben dan die koude oliebollen met dat gat erin. Nou prima, maar fan zijn van iets uit het buitenland hoeft wat mij betreft niet meteen ten koste te gaan van fan zijn van iets uit je eigen land. Mensen die helemaal lyrisch worden bij het zien van de nieuwe vestiging van die donutgigant, noemen daarbij in één adem dat ze Nederland maar saai vinden, dat we hier geen leuke eetentjes hebben en dat alleen Amerika tof is. Ja, hallo, alsof Nederland niet uniek kan zijn. We verkopen hier kapsalon, ja. Vlees met friet, saus, kaas en sla in één bakje. Je kan hier een frietje halen met mayo, curry, satésaus en uitjes. En dan ga jij zeggen dat we in Nederland geen aparte smaken kennen. Maar toch is dat wel de waarheid. Want ga maar eens een avondje YouTube-filmpjes kijken van mensen die eten proeven. 9 van de 10 keer hebben de jonge lijst spul uit Amerika geïmporteerd. Omdat wij blijkbaar in Nederland weer niet genoeg bijzondere smaken hebben. Als je in een land geboren bent en er al je hele leven woont... dan zal alles uit je eigen land altijd minder exotisch klinken of smaken... dan iets vreemds wat uit een ander land komt. Maar dat wil dus niet meteen zeggen dat je eigen land saai is. Nederland is ook uniek. Laten we nou ook eens een beetje positief zijn over onze Nederlandse snackcultuur. Want hoe normaal het voor jou misschien ook lijkt... het is zeker zo bijzonder als die koude oliebol met dat gat erin... die je morgen bij die Amerikaanse donutgigant gaat kopen. Dus... Evengoed hulde voor de donut, die stiekem dus ook een Nederlandse uitvinding is. Hulde voor de buitenlandse snacks. Maar evengoed hulde voor de kapsalon en het frietje speciaal. Want ook die zijn prima te pruimen. Ik heb opeens wel trek in zo'n zo donut. Ja. Uh, waar ik ook trek in heb is uh, Witte Wijn. Muziek, een nieuwe single van de Jeugd van Tegenwoordig. Uh, ja, daar, daar kan je van alles van vinden over de Jeugd van Tegenwoordig. Uh, wat ik vooral heel gaaf vind is dat in de eerste paar minuten... een verschrikkelijk mooi schilderijtje wordt uh, geschilderd... met de woorden van Fietta Fur. Yeah. hier, met jou, tussen de bloemen, en de bergen, fuck de rest, ik wens Stip ik Sippen mijn hand voor deze en geen champagne, doen het chica time. In de heuvel, zonder het gepeupel Tussen de zonnebloemen en konijnenkeutels Priest door de haar, ik ben niks zonder haar Bergen op de achtergrond, zonne stralen uit de mond De ogen zijn blauw als ze appen Ik spring er naakt in, keer op keer Je kijkt me aan, zonder dat je iets zegt Ik ben verliefd op jou, in je titin In het hotel, ik gooi je op de tafel Of butt midden in het ver. Momentje van geluk, met de roze lucht drankje in mijn ooghoek ik denk even terug We zijn van ver gekomen, sinds die jonge puppy dromen Zijden zijn van Michelin, en muziek wappen door de bomen Een grijns van geluk, al over mijn smoel zeg je niets, want je voelt het oh, oh, ze draaien je boeken, dit is Witte Ver Grote koffer en wat handbagage. Drie manse boeven, pad een paar dagen. Geef die tassen hier, dan kun je haar dragen. Baby, jij kaartje, je hoeft maar te vragen. Zodra we zijn gepoelopt in de Pyreneeën, komt Black Lamp, met tien ideeën. Foutjes, zegt je, overdrijft misschien een beetje. Want we zijn niet meer met z'n tweeën. Nee, het pot moet op die We zijn nu een gezin, zet het campingbedje op. Het meisje moet erin, ze was de hele dag lastig. Nu mis ik dat kind, maar ik heb ook nog een grote versie. Dus ik weet, ah, fuck haar vrouwtje. Vind je me lastig? Ze zegt dat toch, maar ze moet wel lachen. Dus we tillen hem toch. Tot we moest zijn. Ik dat ons idee. Saddam zijn. Oh, ze draaien je bocht. Dit is Vitte Fijn Muziek. Vitte Fijn Ik dans haar leven in Geef alles weer betekenis Nadat niks haar kon schelen meer Smash het net federer. Light het op als een lucifer Start het off met wat freedom meer. Ze spreekt Frans met me pik als lucifer De energie die we maken is nucleair Tot lang in de nacht wordt de nuf gesoisamd Pap, ze lust er wat van, voor brunch en croissant En een sigaret in bed en terug naar het plank Stop de crème in de mond. Somebody gon' get pregnant on This that shit that make em' right links in Engeland Haar lichaam steekt die hele tempel in brand Ze klemt zich vast aan deze boot Als een enkelband Na de hand, na vanaf. Forever en the na en na, forever en daar na en na. En ze ze. Maar. Zo lig je samen met de jeugd van te tegenwoordig... door een paar simpele, ja, creatieve uh, uh, Nederlandse woorden in een uh, alpenwijtje Met VJSF uh, Ver, Willy Wartaal en Faber Jejo. Hartstikke leuk hier op NPO Radio 1. Fris luister uh, en naar uh, een klein vraagje. Heb je dit weekend toevallig... Uh, wat alcohol gedronken, uh, dat is uh, niet goed voor je. Hè? Eén wijntje of een biertje per dag, uh, waarvan we dachten dat, nou, dat het nog wel gezond voor je was. Dat blijkt uh, nu ook al slecht te zijn, boze mensen natuurlijk. Uh, dat blijkt uit een nieuw internationale studie. Maar wij van Frist, ja, die houden van omdenken en dachten... als je nou toch erg gehecht bent aan je dagelijkse drankje... welke gezonde opties zijn er dan om dat nou, te compenseren... en dan uh, toch nog lekker lang te leven. Uh, Annemieke, de kroon-eigenaar van de keuken van Annemieke... Uh, heeft van gezond leven haar werk gemaakt. En dan zeg ik, goedemorgen Annemieke... Goedemorgen. Wat, uh, ja, wat, wat doe je uh, allemaal met dat gezonde leven? Nou, vanuit de, de keuken van Annemieke heb ik uh, inmiddels uh, drie gezonde kookboeken geschreven. Mm. En uh, ik geef lezingen door heel Nederland, kookworkshops, educatering bij grote bedrijven. En thuis geef ik uh, gezondheid en hormoonconsulten met bloedanalyses. Okay. Om uh, iemand gezondheid helemaal in kaart uh, te brengen. En stap voor stap uh, ja, te werken naar optimale gezondheid. Wanneer kwam bij jou um, uh, het idee binnen uh, van uh, ik ga even op, extreem op de gezonde toer? Waarom ben jij helemaal op de gezonde toer gegaan? Nou, extreem wil ik het nooit zeggen. Ik heb altijd een 80-20 regel. Dus er is dus altijd uh, ruimte voor uh, andere dingen. Maar uh, toen ik 23 was, toen uh, stond ik nog voor de klas als uh, leerkracht in het basisonderwijs. En ik had heel veel last van astma, exeem, migraine en darmplachten. Mm. En uh, nou ja, wat doe je dan? Je gaat naar de huisarts. En uh, die zei nou eerst uh, prikkelbare darmsyndroom en daar moet je eigenlijk mee leren leven. Eén op de vijf Nederlanders heeft dat. Maar dat bleek niet echt het geval te zijn en er was iemand die zei, joh ik uh, neem je aan de hand mee, we gaan uh, kijken naar je voedingspatroon, dat gooien we helemaal om. En dan uh, kijken hoe het met je gaat. Dus toen heb ik uh, alle onnatuurlijke suikers eruit gegooid. De slechte e-nummers, zuivel en gluten. En binnen een half jaar was ik overal van af en had ik meer energie dan ooit tevoren. Hm. Dus uh, toen vond ik het zo interessant dat ik uh, daar opleidingen in ben gaan volgen. En uh, mijn werk van heb gemaakt. Oké. Okay. Jouw leven staat en dus die... ja, in, het gezond van, van, oh, in het teken van gezond leven, gezond eten. Um, kleine strikvraag, ja. jij drinkt dus geen alcohol? Ik drink heel af en toe. Ik drink één keer per maand een lekker glaasje rode wijn. Maar oh. uh, daar hou ik het eigenlijk bij. Oké. Okay. Nou, het onderzoek ja. blijkt nu dus dat één drankje per dag je leven... met een, uh, ongeveer een half uur zou verkorten. Uh, dus ik ben ja. eigenlijk op zoek naar producten die ik moet eten en drinken... om dat te compenseren en juist langer te leven. Help mij, wat moet ik doen, Annemieke? Nou, wat ik eigenlijk zelf heel erg lekker vind en waar ik heel erg van geniet, dat is kombucha. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. Uh, ja, dat heb ik in Indonesië. Heb ik dat, uh, soort, uh, ja, wat is het, een grote pot met een paddelstoel erin, was het? Ja, zoiets. <laughs> ja, het is uh, gefermenteerde zwarte of groene thee. En uh, daar komt een beetje koolzuur in vrij. Volgens mij is het alcoholpercentage een half procent. Ja. Uh, en als je het goed koud zet, dan smaakt het eigenlijk een beetje als champagne met bubbels. En uh, dat vind ik echt heerlijk. En dat werkt ook nog probiotisch voor je darmflora. Dus uh, twee vliegen in één klap. En je hebt dat in heel veel verschillende smaakjes. En ik denk dat het in Nederland ook al steeds populairder aan het worden is. Dus in plaats van uh, de, de champagne of de bubbels uh, pak uh, een beetje kombucha. Ja, op Food zie je het al steeds meer verschijnen. Dus uh, dat is een mooi alternatief. Okay. Ja, en wat ik verder altijd drink is... Uh, Lekker water met smaakjes met, uh, of, of alcoholvrije cocktails uit mijn slow juicer. Ik, ik maak er zelf altijd wel een feestje van. Precies, want dat is. Dus, want uh... het, het, het, mensen denken, ja, zonder alcohol is er geen, geen lol aan. Uh, want ik heb geen, geen zin in een, in een flesje cola. Maar jij zegt, er zijn zat andere alternatieven. Ja, dat klopt. En als je kijkt naar dat. Onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan anderhalf miljoen Nederlanders... meer dan 21 consumpties per week alcoholische consumpties per week drinken. Ja. Dat vind ik dat wel heel erg veel. Dat is niet één per dag, maar dat is wel, wel iets meer. Dus ik, ik denk dat er zeker wel iets aan gedaan mag worden. Ja. Alleen voeding, is dat de sleutel tot een langer en fitter leven, denk je? Nee, het is echt een hele combinatie. Ik bedoel, als je heel gezond eet... maar er alleen maar stress over hebt... dan leef je volgens mij ook niet zo lang. Nee. Dus stress en beweging en slaap... en al die factoren die, uh, die samen je gezondheid bouwen. En als je de goede brandstof in je lijf stopt... dan kan je lijf zich ook voor een deel uh, mogelijk weer herstellen. En dat is waar ik me eigenlijk op focus. Precies. Annemieke de Kroon van de Keuken van Annemieke, dank je wel. En uh, hopelijk leven wij met z'n allen nu weer uh, wat langer. Nou, heel veel gezondheid toegewend voor deze week. Dank je wel. ...wat vitamine in de vorm van muziek. Van Tim Knol, uh, It gets hard. En Fris is zo bij terug na het nieuws van vijf uur.